7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. De VN-veiligheidsraad legt sancties op aan president Ivoorkust. Libische minister van Buitenlandse Zaken wijkt uit naar Londen. En Ajax-voorzitter Coronel fel overkruift na opstappen bestuur. De VN-veiligheidsraad heeft in een resolutie geëist... dat er onmiddellijk een eind komt aan het geweld in Ivoorkust. Ook zijn sancties ingesteld tegen president Bakbo...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 De meest gezochte drugshandelaar van Guatemala is opgepakt. Dat gebeurde bij een gezamenlijke operatie van de Amerikaanse en Guatamalteekse politie. Juan Ortiz Lopez werd door agenten en militairen in helikopters overvallen in zijn huis in de stad Quetzaltenango. Lopez wordt ervan verdacht tonnen aan cocaïne van Guatemala via Mexico naar de Verenigde Staten te hebben gesmokkeld. De regering van Guatemala zegt dat de drugsbaas waarschijnlijk wordt uitgeleverd aan Amerika...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 Aan de B verkeersinformatie met tot nu toe een vrij normale ochtendspits met 25 kilometer aan files. De meeste daarvan staan op de gebruikelijke plekken richting de Grote Steden. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam is hier vanochtend een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar tussen Nieuwegein en Knoop het Oude Rijn staat nog 3 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkem naar Utrecht staat tussen Lexmond en Hagenstein 2 kilometer. De spitsstrook is daar dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven en toen was opeens het bestuur van Ajax weg. Steven Dalebout zet de gebeurtenissen met Amsterdam straks even op een rij. We spreken een stralingsdeskundige vanwege de jongste opnieuw verontrustende berichten uit Japan, maar eerst het nieuws uit Libië. Opstandelingen hebben het zwaar, ze worden nu weer teruggedrongen. Maar er was ook een opsteker voor de opstandelingen te noteren. Libische minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Koussa... is uit de regering gestapt en heeft het land inmiddels verlaten. Hij is naar Londen gevlogen, waar hij met open armen is ontvangen. Koussa is een belangrijk man voor Gaddafi in zijn buitenlandse politiek... zegt Midden-Oosten-deskundige Favas Gerges van de London School of Economics. Hij is een skilled en seasoned uh, diplomaat... Hij is Gaddafi's right-hand man in foreign policy and international relations. Hij is deeply trusted by Gaddafi. Hij is part of the inner circle of the regime itself. En dat is waarom wat er gebeurt to Kousa, zal likely een hard blow. Maar zoals ik het al, ondertussen hebben de opstandelingen het wel zwaar in hun strijd tegen de troepen van Gaddafi. We gaan naar verslaggever Lex Runderkamp, die is in het oosten van Libië in Benghazi... Lex, dat Koussa uh, is opgestapt... dat moet de opstandelingen toch wel weer ja, hoop geven, lijkt me. Is dat ook zo? Ja, zeker. Het is, uh, ik merk dat alweer... Ik bedoel, gisteren spraken we uh, op de radio over... Zeg maar, de, het was, de stemming was omgeslagen. Maar ik moet zeggen, het is vandaag weer omgeslagen... omdat uh, ja, die ontwikkeling duidelijk aangeeft... dat het regime van binnenuit aan het verbrokkelen is... en uh, de gevechten op de grond...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 Uh, om ruimte te maken voor aanvallen vanuit het Westen. En inderdaad, sinds gisteravond worden er weer opnieuw luchtaanvallen... op de troepen van Gaddafi uitgevoerd. Dus dat opgeteld, die enorme druk en, en de resultaten dat het regime afbrokkelt... maken mensen hier behoorlijk vrolijk weer. Ja, binnen de NAVO wordt er uh, ondertussen druk gediscussieerd... over het leveren van wapens aan de opstandelingen. De Verenigde Staten kan het zich voorstellen. Frankrijk is er ook niet op tegen. Uh, rekenen ze op die wapens en, en zijn die er misschien al? Lex, kun je dat zien? ik was echter, dus sprak ik, uh, met Ahmed al -Banan. Hij is het gezicht van de militaire raad van de rebellen naar buiten toe. Een soort, soort woordvoerder, Maar hij is zelf wel echt een... Hij ziet er ook uit als een, een, een generaal in helemaal, helemaal gekleed zoals een generaal gekleed wordt te zijn. Die loopt, die loopt hier sinds een paar dagen... ...bij media ook te vertellen wat er aan de hand is. En hij, het zei eigenlijk zonder enige aardeling... ...ik vond dat nogal nieuwswaardig... ...hoewel, ik, ja, het is niet te verifiëren. Hij zei, die discussie die zit raakt ons niet... ...omdat wij zeker weten dat we wapens krijgen...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 ...of je dan praat met, met burgers, gewoon op straat mensen, of je dan kennelijk met, met militaire betrokkenen spreekt. De mensen op straat zijn allemaal uh, vol rust en, en vrezen dat er, ja, dat, dat er met het innemen van die steden burgerslachtoffers gaan vallen... ...en, en grijpen zich vast aan het idee van, nou ja, dat er is afgesproken in de resolutie van de VN dat dat niet mag gebeuren. Dus ze zullen wel ingrijpen. Uh, dat, is, dat is meer een angstig beeld vanaf het publiek op, op straat... terwijl die militairen uh, doen ik moet zeggen, doen voorkomen alsof het een strategisch iets is dat ze die steden hebben losgelaten om ruimte te maken in de gebieden ertussen. Nee. Want kijk, als zij weggaan uit Rastlanouf, dan moeten de troepen van uh, Gaddafi over een lange woestijnweg naar de volgende stad. En dat, dat geeft zij, het dat betekent dat ze een, een dag lang vanuit de lucht aan te vallen zouden zijn. Als ze in die steden gaan vechten met, met Gaddafi, dan blijven ze vastzitten in de stad en dan verwachten ze dat de internationale gemeenschap niet zal bombarderen. Dus daarom hebben ze gezegd wij trekken ons strategisch terug uit die steden en vinden dat zelfs niet een verlies, maar het is meer het creëren van de mogelijkheid op, het veld. ja. uh, op, de, op de veldslag. Ja, en, en kun jij inschatten of er inderdaad zo'n strategie is, überhaupt een strategie is, of dat ze gedreven worden door de waan van de dag? Ik uh, wil ik het kort houden, ik denk dat het de waan van de dag is die hier op dit moment nog regeert. Het blijft dus uh, enigszins chaotisch bij de opstandelingen... die niet echt een strategie hebben. Lex Runderkamp vanuit Benghazi. En dan is het natuurlijk belangrijk hoe ver Amerika bereid is te gaan... in de steun aan de Libische opstandelingen en hun strijd tegen Gaddafi. President Obama zegt publiekelijk dat er nog geen besluit is genomen... over het eventueel wapens verstrekken aan de oppositie. Tegelijkertijd circuleren er verschillende berichten in de Amerikaanse media... over geheime steun aan de opstandelingen. Dan zouden zelfs, volgens de New York Times, CIA-agenten in Libië op de grond zijn. We gaan naar correspondent Ron Linker in Washington. Ron, is maar eens even over die mediaberichten. Hoe groot zou de betrokkenheid van de Amerikanen al zijn? Ja, eigenlijk spelen er drie uh, dingen. Ten eerste is er een interne discussie over het uh, verstrekken van wapens... aan de Libische opstandelingen. Maar ten tweede zou president inderdaad achter de schermen... in het geheim toestemming hebben gegeven om hulp te bieden aan de oppositie. Actieve hulp van de Amerikanen. Die toestemming zou hij overigens al zo'n 14 dagen geleden hebben gegeven. Wil niet zeggen dat het ook al daadwerkelijk gebeurd is. Hij heeft alleen het groene licht al gegeven vanuit Washington. Ten derde zouden er dus al CIA-agenten in Libië zijn om informatie in te winnen over de opstandelingen, hè? wie zijn het, maar ook om informatie in te winnen over strategische doelen van Gaddafi die gebombardeerd uh, kunnen worden. Ze zouden deel uitmaken van een groep buitenlandse geheime agenten. En misschien kun je nog herinneren het bericht van uh, een paar weken geleden, 6 maart, dat een groep Britse agenten plotseling in de handen viel van de opstandelingen. Nou, die Britten die werken op dit moment samen met de Amerikanen en anderen in Libië op dit moment, tenminste als we die Amerikaanse media kunnen geloven. Ja, want je je zegt ook terecht uh, zou hè, steeds. Is mm -hmm. het voor ons um, ja, moeilijk na te gaan natuurlijk of het klopt. Hè, maar zijn er aanwijzingen dat de Amerikanen inderdaad in Libië op de grond zijn? Nou ja, als je kijkt naar die berichten hier in de media... al die artikelen zijn gebaseerd op anonieme bronnen. In het geval van Reuters, de New York Times die al noemde... zelfs op basis van, van meerdere bronnen. Maar allemaal anoniem. Nou, het Witte Huis geeft geen commentaar, de CIA ook niet... Maar ze ontkennen het dus ook niet. Dus dat kan betekenen dat het verhaal klopt... of dat het Witte Huis misschien het niet zo erg vindt... dat deze berichten de wereld in geslingerd worden. Dus het blijft allemaal moeilijk te bewijzen. Maar uh, waar je wel naar kunt kijken... is de, het verloop van de strijd in Libië. Je zou misschien kunnen concluderen dat die opstandelingen daar... Uh, het alleen kunnen redden met hulp van buitenaf. En omdat de Amerikanen geen zin hebben in een langslepend conflict... moet er nu een beslissing geforceerd worden. En in dat plaatje past het om klandis operaties op te zetten. En dan, aan de andere kant, daar kun je weer tegen inbrengen... je herinnert je ook dat Obama heel duidelijk zei... geen Amerikaanse militairen. Mm -hmm. uh, in, de, in de resolutie van de Veiligheidsraad stond dat zelfs heel expliciet vermeld. Hè? Geen buitenlandse grondtroepen. Dus ja, dat zou toch in strijd zijn, min of meer. Want ja, zijn CIA'ers nou militairen, ja of nee? Maar goed, dat zou in strijd zijn uh, met wat eerder is afgesproken, denk ik. Ja, maar Ron, zou Amerika dan toch een grotere rol spelen... dan Obama ons wil uh, doen laten geloven?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 Nou ja, langzaam maar zeker begint hier wel een discussie op gang te komen over zeg maar, de bevoegdheden van een president in de oorlogstijd. Hè. Uh, in het congres vonden ze dat Obama uh, hen nadrukkelijker had moeten inlichten. toen de strijd tegen Gaddafi begon. Hè. Je weet het, hij ging toen op reis naar Zuid-Amerika. en een paar uur van tevoren uh, ging hij bellen met sommige congresleden. Nou, dat vonden ze hier kort door de bocht. En met die geheime operaties gaat misschien wel het gezelfde, het, hetzelfde gemor klinken. Hè. De president heeft formeel namelijk de plicht bij dit soort CIA-operaties... om zeg maar, de Amerikaanse variant van de commissie stiekem in te lichten. Nou, uit interviews met de voorzitters van die commissie... die gisteravond gevoerd zijn... blijkt, blijkt niet uit dat ze uh, de indruk wekken dat ze ook ingelicht zijn. Nou, dat zou opmerkelijk zijn. Maar ja, daaruit zou blijken dat de president nog duidelijker... een ander plan heeft getrokken dan hij publiekelijk toegeeft over Libië. Ja. Ron Linker vanuit Washington. Dank je wel weer. Straks gaat het over de slag om Ajax. En de eerste slag was aan Johan Cruijff. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er is eigenlijk niks bijzonders aan de hand, Marcel. Er staan 16 files, een dikke 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Een vrij normale ochtendspit, zelfs iets rustiger zelfs. De meeste files staan natuurlijk richting de grote steden. Maar op de A27 vanuit Goorkem naar Utrecht is de spitsstrook weer dicht. Tussen Lexmond en Hagestein staat daarom 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 7, je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen. Het is hommeles in de Amsterdam Arena. Het bestuur en de raad van commissarissen van Ajax kondigden gisteravond hun vertrek aan. Het is het gevolg van het conflict tussen clubicoon Johan Kruijf en de huidige leiding. Inzet van alle oproer is het te volgen beleid in de toekomst van de club. De zaak op een rij. Als die van de boog niet doet wat, jij, wat ik wil en jij steunt hem, dan gaan jullie er allemaal aan. En dan schrijf ik jullie kapot. Het zijn de woorden van Johan Cruijff volgens de vertrekkende voorzitter Uri Coronel. Cruijff, Dennis Bergkamp en Wim Jonk willen dat het sportieve beleid bij Ajax verandert. Maar volgens Coronel gebeurde dat de afgelopen tijd bepaald niet op zachtzinnige wijze. Coronel deed op de persconferentie enkele citaten uit de doeken die vastgelegd zouden zijn in verslagen en op voicemails citaten als het is slikken of stikken. Cruijff ontkende tegenover verslaggever Joep Schreuder... dat hij het zo hard had gespeeld. Wat, wat kun je ja, Ik zeggen? Het hebben we al een paar jaar, denk ik. Hè. Ja. Aardig, u onderstaat staat er niet. Hij ook, bescheiden. Ik ben misschien wat minder bescheiden, maar wij, wij gebruiken dat totaal niet. Maar wat wel zo is, als wij verstand van een bepaalde materie hebben... dan moet dat gebeuren. Dus in dit geval... Uh...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 Het is het plan of het is het plan niet. Nou is het niet zo dat Ajax voorlopig stuurloos is... want het bestuur blijft aan totdat de ledenraad de opvolgers heeft gevonden. En zolang het huidige bestuur er zit, zal ook de directie aanblijven. Voortgang in het plan Kruif is pas te verwachten... als er een nieuw bestuur is en directeur Rick van der Boog is vervangen. En voorzitter Uri Coronel, hij verliet de arena gisteren met de woorden. Ik ben, ik ben klaar ermee. En weet je wat ik ga doen? Ik ga naar huis. Heren, wel ja, thuis. Zo ging dat. Een bijdrage van Steven Dalebout. Een van de beroemde uitspraken van Cruijff. Natuurlijk, Soms moet er iets gebeuren voordat er, eh, dat er iets gebeurt. Wat gebeurt er in de grachtengordel? Die moet nu ook op zijn kop staan, toch? Al die bezitters van een Skyboxen wonen daar, Joris van der Kerkhoff. Ja, nou ja, je koopt een skybox of je denkt van: ik koop een krachtenpand en ik, uh, ik maak daar een museum in. Gerard Krans ja, heeft dat bedacht, onder ondernemer. Uh, en wat u betreft, meneer Van Winden, uh, we hoorden net Johan Kruif. Uh, het moet zoals ik denk dat het moet. Dat is het beste voor alles en iedereen. Voor wat u betreft is die Krans ook een soort visionaire kruif. Nou ja, ik denk dat, dat je de, de gemeenschappelijkheid daarin is, uh, is niet zo moeilijk te vinden. En, een uh, eigen aan een ondernemer is dat hij een plan heeft. Uh, an anders kun je ook beter niet gaan ondernemen. Ja. Je moet vooruitkijken. En uh, wat hij gezien heeft, uh, dat is als ik op 1 april open ga... Uh, het eerste jaar na de UNESCO-toekenning, dan doe ik iets... waarbij ik de aandacht die er toen gedaan is... Uh, in feite kan incasseren, kan, kan oogsten. De UNESCO-toekenning, uh, dat, dat de grachtergrootte wereld, uh, werelderfgoed uh, is geworden... en dan moet je zo snel als mogelijk uh, dat, dat gaan doen. Uh, wanneer is het pand aangekocht? Uh, het pand is aangekocht in december 2009. Dus dat voor er, hoeveel? Uh, voor een bedrag wat we niet bekendmaken. En hoeveel is er geïnvesteerd? Uh, er is uh, uh, uh, veel en veel minder geïnvesteerd. Er zou eerst zou voor een vergelijkbaar bedrag... Uh, hier uh, uh, uh, uh, nog worden gerestaureerd en ingericht. Ja. Uiteindelijk waren er allerlei mensen, die, die zijn er omheen gevraagd... van het Rijksmuseum, ja. van allerlei andere musea, deskundigen. Want u en de financier hebben de ballen verstand van, uh, van, van, van musea. En die zeiden van 2012 wordt het. Waarom hebben jullie dan gezegd van... maar het moet nu echt 2011, 1 april of 31 maart 2011 zijn? Ja, ik denk dat wat een ondernemer uh, zich afvraagt is... kan het? En het kon. Ja, maar dus waarom... Alle deskundigen zeiden het kan niet. En de mensen van het Rijksmuseum die hebben echt verstand van verbouwen. Die zijn al jaren bezig. Ja, nou ik. Uh, ik uh, het is leuk zo'n vergelijking, maar uh, ik weet dat uh, Wim Pijbus uh, in dit pand ook een hele andere voortgang had kunnen organiseren. Het is natuurlijk iets volslagen anders of je een Rijksmuseum moet verbouwen of, uh, of een pand als dit. Ja. Het pand als dit, uh, blijft het zo hol klinken trouwens? Nee, nee, nee. Wij, uh, sterker nog, wij horen onze eigen stem niet meer. Wij krijgen een, uh, allemaal een, uh, een radiogestuurde koptelefoon op. Er zijn hier acht radiostations uh, uh, aangelegd. En die gaan ons helemaal begeleiden over deze zeer uh, revolutionaire tentoonstelling. Revolutionair, waar je hier de oude stad ziet uit de middeleeuwen. en dan uiteindelijk hier in de kamer komt. waar uh, twee, vier, zes stoelen staan. Uh, allerlei deskundigen uit de stad toen. Uh, welk jaar spreken we hier? Uh, ja, we gaan uh, van 1590 uh, gaan we een paar... Uh, stappen verder. Er zijn in Nederland of in, uh, Amsterdam een paar keer een is er een uitleg geweest, als dat heet, de eerste uitleg, tweede uitleg. Dat zijn de stukken van de Grachtengordel, maar in feite is hij uh, dus in een aantal jaren is hij uh, bedacht. Okay, en, en die en... jaren zijn we bij. Dat zijn we dus. Dat moet je voorstellen. Dat is 1620. Dat is uh, nog wat later is de tweede uitleg. Het pand waarin we staan is 1662. Uh, Uit uiteindelijk wordt er dan besloten om de Grachtengordel aan te leggen en heel kort de laatste woorden van de burgemeester zijn dan. Zo gaan wij het doen. Hmm. Joris, hoorde ik nou 1 april? Dagen. Dat is morgen, hè? Ja, dat, dit is geen geintje, toch? <laughs> nee, dit is geen geintje. Het komt De recht. burgemeester die, die komt in de loop van de dag. Die gaat het dan in, de, in gebruik nemen. Okay. Maar dat is vandaag, 31 maart. Alleen al daarom zijn ze denk ik blij dat het op 31 maart gebeurt... en niet op 1 april. Goed. Joris van de Kerkhoff heeft ons even gerustgesteld. Die burgemeester die zei, zo gaan we het doen... Dat leek op Johan Cruijff. Ja, inderdaad, die zei dat ook. Nou goed, gaan we het nu hebben over jonge Turken en Marokkanen in Nederland. Die gaan eerder het huis uit dan autochtone jongeren. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse organisatie... voor wetenschappelijk onderzoek. En een van de onderzoekers is Aslan Zorlu van de Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat een uitkomst waarvan u nog raar opkijkt? Het is in ieder geval een uitkomst die ik niet verwacht had. Waarom niet? Omdat je uh, juist bij de groep die meer traditioneel is, uh, verwacht je dat die jongeren uh, later uit huis gaan. En uh, dat ze minder mogelijkheid hebben om uh, naar de te gaan bijvoorbeeld. Dat ze uh, behulpzaam zijn bij de familie. Dit soort ideeën leven hier bij de groepen. Dan dat ze hier het eruit vertrekken. En gaat het zo bij jongens ja. en meiden? Gaan ze allebei vroeger het huis uit dan bij uh, autochtone jongeren? Uh, Turken Marokkanen in ieder geval. Dus Marokkaanse, Surinaamse en uh, Antilliaanse jonge mannen verschillen niet van de autochtone. Mm -hmm. Maar tussen uh, Marokkaanse mannen en vrouwen gaan hier het eruit. Ja. Allebei? Allebei. Oké, okay, ja. ja. Heeft u enige idee hoe het komt? Uh, ik weet wel dat het niet uit de sociaal-economische positie van de uh, groepen komt. Dat ze uh, bijvoorbeeld op school uh, zitten nog, uh, in onderwijs uh, bezig zijn. Komt niet door uh, leeftijdverschillen uh, binnen de familie. Dat komt niet ook dat ze uh, meer geconcentreerd zijn in uh, grote steden. U weet vooral dat, waardoor het uh, niet komt... Volgens mij. En ja, ja. weet je ook waardoor het uh, wel komt? Uh, ik heb alleen uh, een vermoeden dat ze waarschijnlijk uh, veel minder in te leveren hebben als ze uh, uit huis vertrekken. Veel minder in te leveren? Uh, en uh, ik bedoel bij mij te zeggen dat, uh, dat ze uh, uh, van comfort uh, in het ouderlijke huis minder te verliezen hebben, uh, okay. relatief gezien. Autochtone jongeren uh, wonen in waarschijnlijk een groter huis, betere huis... omdat ze. Uh, Um, de, hun ouders meestal een uh, koophuis hebben uh, en vreden uh, waarschijnlijk een uh, uh, kamer voor uh, elk individu, Maar bij altijd, alle tonen jongeren uh, he, zijn huizen kleiner ja. uh, als ze uit huis gaan, uh, gaan ze ook uh, uh, vaak alleen wonen en uh, met iemand anders, met dan uh, op eigen ja. Dus ze gaan het huis uit om uh, beter te gaan wonen... Om, dus om te gaan werken, om, om geld te verdienen... of om te gaan studeren? Uh, allebei. Uh, hoe dan ook vertrekken ze rondom hun uh, 18e leeftijd ja. uh, vakers... vanaf 18e leeftijd en tot 21 uh, leeftijd 21... zijn uh, ze uh, vaker uit huis gaan. En dat is... Uh, wat wij inderdaad niet uh, hadden verwacht. Nee. Uh. Ze gaan, in ieder geval. En uh, zeer bij tijd. Ja. Ja, meneer Zorlo, ja. hartelijk dank voor uw uitleg. Uh, niks, dank. Goedemorgen. Tot Goedemorgen. Woehoe! Ja! Yeah! Niet yeah! yeah! normaal meer, jongens. Eindelijk! Kijk, daar worden ondernemers vrolijk van. JustLease.nl: Een online autoleasmaatschappij die heldere en bruikbare voordelen biedt waar u echt iets aan heeft.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 Radio 1, het NOS-journaal. Veiligheidsraad komt met sancties tegen leider Ivoorkust... en de VS uit kritiek op de speech van de Syrische president. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dorald Negens. Het geweld in Ivoorkust moet onmiddellijk worden beëindigd... staat in een resolutie van de VN-veiligheidsraad. De spanning in het land loopt op doordat Gbagbo... de uitslag van de presidentsverkiezingen niet respecteert... en weigert te vertrekken. Ouattara kreeg bij die verkiezingen de meeste stemmen... en zijn aanhangers veroveren nu steeds meer steden. Gisteren werd de hoofdstad Yamoussoukro ingenomen... zegt correspondent Pauline Baks. De bevolking van de commerciële hoofdstad Abidjan is heel gespannen. Um, gisteren zijn de rebellen die achter Alessand Ouattara staan... heel ver opgetrokken uh, door het binnenland. Ze kwamen uit het noorden en zijn... Vanuit drie verschillende plekken richting Abidjan getrokken en hebben daarbij allerlei steden ingenomen. Pauline Baks. De CIA verzamelt volgens de New York Times in Libië informatie voor luchtaanvallen. De geheimagenten moeten volgens de krant uitzoeken waar de troepen van Gaddafi zitten. En ook zouden ze contact leggen met Libische opstandelingen om erachter te komen wie hun leiders zijn. Sturen van CIA-agenten betekent niet dat er grondtroepen naar Libië gaan, zegt president Obama. The United States will contribute our unique capabilities at the front end. Van de missie om te we, we Groot-Brittannië heeft de stiefbroer van Nicole van den Hurk uitgeleverd aan Nederland. De Eindhovense verdween in 1995 en werd later dood teruggevonden. De politie in Brabant was al in afwachting van de stiefbroer. Wanneer de verdachte wordt overgeleverd aan Nederland... dan zal hij in Nederland worden aangehouden. Uh, vervolgens wordt hij in verzekering gesteld. En op dat moment kunnen wij ook verder met het onderzoek. De Broer werd in 1996 al verdacht van de moord op Nicole... maar kwam weer vrij door gebrek aan bewijs. Door nieuw onderzoek van een cold case team... kon de politie hem opnieuw oppakken. De concentratie radioactieve stoffen in het zeewater... bij de Japanse kerncentrale Fukushima is verder opgelopen. Van een lek is geen sprake, zegt het Japanse atoomagentschap. De Japanse overheid zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid... omdat mensen geen zeewater drinken. En gevangen vis wordt bovendien goed gecontroleerd op radioactiviteit. Amerika heeft kritiek geuit op een toespraak van de Syrische president Assad. Die zei gistermiddag dat samenzweerders die Syrië te gronden willen richten... achter de protesten in zijn land zitten. Amerika wijst die beschuldiging van de hand volgens hen. En moet Assad met hervormingen komen, niet met complottheorieën. De Verenigde Staten denken dan ook dat de Syrische bevolking teleurgesteld is in de toespraak. We expect they're going to be disappointed. We feel the speech fell short with respect to the kinds of reforms... that the Syrian people demanded. And what president Assad's own advisor suggested was coming. Vorige week zei een medewerker van Assad dat het regime overweegt... om de noodtoestand op te heffen. Maar daar repte de Syrische president met geen woord over. En in Guatemala is de meest gezochte drugshandelaar gearresteerd. Juan Ortiz Lopez werd door de politie aan militaire met helikopters overvallen in zijn huis. Hij wordt ervan verdacht tonnen aan cocaïne... van Guatemala naar Amerika te hebben gesmokkeld. De drugsbaas wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. En dat was nieuws nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Met een zuidwestelijke stroming wordt de komende dagen... steeds zachtere lucht aangevoerd. En dat is goed te merken aan de temperatuur. Want op zaterdag wordt het prachtige lenteweer... met een middagtemperatuur van maar liefst 21 graden. En vandaag en morgen is het eerst nog best zo Vanochtend begint droog en bewolkt, maar later trekt er vanuit het zuidwesten storing het land binnen, valt er in het zuiden en westen wat regen. Vanmiddag dan trekt het gebied verder richting het oosten, gaat het overal regenen en pas tegen de avond wordt het vanuit het westen droog. Ondanks de regen en de aanwezige bewolking wordt het toch nog vrij zacht. De middagtemperatuur ligt tussen 11 graden op de wadden en circa 17 graden in Limburg. Ook vrijdag begint bewolkt en overdag valt er lokaal wat lichte regen of motregen. De middag klaart het vanuit het westen dan op en de invloed van warme lucht is morgen al duidelijk merkbaar. Het wordt 14 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden. En zaterdag belooft dan een zonnige en vooral warme lentedag te worden, met maximaal tussen 16 en lokaal 24 graden. AMB verkeersinformatie. Tot nu toe een vrij normale ochtendspits met zo'n 60 kilometer aan file. De meeste daarvan staan op de gebruikelijke plekken richting de grote steden. Er zijn twee uitzonderingen. A2 Den Bosch Utrecht, tussen Kunenborg en Vianen staat 6 kilometer. Dat komt allemaal door een ongeluk. En de A27, Gorkum Utrecht, tussen Evendingen en Nieuwegijn, 3 kilometer. De spitstrook is daar dicht. Salarisadministratie kan beter. Schep rust. SDworks.nl.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 Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het is gebeurd. Ajax ja. en het vertrek van het bestuur en de raad van Commissarissen, Ze gaan het over hebben. Um, Kruijf had het zelf niet verwacht, lees ik onder andere in de Telegraaf. Um, had jij dit verwacht? Nou, dat het gisteren die idee was, dat wist iedereen wel. Bijeenkomst van de ledenraad. Maar ik denk dat iedereen toch verwacht had dat men de uitkomst van die ledenraad als het ware zou afwachten. En van daaruit verder zou gaan handelen. Maar Coronel en zijn mensen wilden dat voor zijn. voelden zich duidelijk geschoffeerd door hoe het allemaal gegaan was de afgelopen tijd. En zeiden, ja, wij houden ermee op bestuur, de Raad van Commissarissen, we houden ermee op. Uh, Ajax daarmee ook in een soort vacuumsituatie brengend. Uh, ze zeiden, we doen het uiteindelijk omdat de club groter is dan dat wij zijn. Uh, Geëmotioneerde reden van Coronel, die 23 jaar lang bij Ajax betrokken is geweest. Dus het was nogal wat. Um, ja, Kruis zelf reageerde op de van hem uh, bekende redelijk laconieke wijze, zo van ik doe geen jasje aan, ik was wat verrast en uh, het is aan de ledenraad hoe het nu verder gaat. Het is wel een bijzondere situatie, uh, dat dit conflict uh, tot uh, ja, uh, uitbarsting kwam, was geen verrassing, maar de manier waarop was toch wel redelijk verrassend. Nou, en hard, Tom, had je, had je dat ja. zo verwacht? En het, het, het, het is ook niet Des Kruis. en het was nee. een beetje in tegenspraak met zijn houding gisteravond. Ja, hey, eh, anderzijds is het natuurlijk wel zo dat het ergens over gaat en daar waar mensen totaal botsen in tegengestelde belangen, eh, ja, daar gaat het op een gegeven moment ook hard tegen hard. Wat daar nou precies wel of niet gezegd is, eh, dat is natuurlijk ik schrijf je kapot, zou wel een hele rare zin zijn, want dat is iets wat helemaal buiten de, de orde van deze zaak eigenlijk zou moeten liggen. Maar dat het hart tegen hart is en het is jullie of wij, ja, dat is wel duidelijk. En dat daar ook mensen dus die in het verleden goed met elkaar door de deur konden... totaal in botsing zijn gekomen, ja, dat, dat maakt het helder. En ook eh, maakt het nog eens helder dat Kruif eigenlijk voor de een van de eerste keer in zijn leven echt zegt... ik pak door en ik duw door. En eh, ja, dat wist iedereen, maar de manier waarop was toch ook dagelijk verrassend, ja. Ja, dat is een aardige ramkoers van Kruif. Voor wie is dit een... Ja, goed nieuws. Is dit is, is voor de club goed of slecht? Nou ja, op korte termijn is het natuurlijk altijd slecht. Want je krijgt een rare situatie. Daar waar het onrustig is, is het ook voor spelers en andere mensen onrustig. Denk eens even aan Denny Blind, die gewoon bij het elftal zit. En aan de andere kant horen krijgt dat hij weg zou moeten. Frank de Boer die daar weer over zegt dat hem dat weer verrast. Nou, et cetera. Kortom, onrust is nooit goed. Anderzijds, Ajax wordt voor het achtste jaar geen kampioen. Ajax presteert al jaren ver beneden de maat. Ver beneden de middelmaat zelfs. Dus op langere termijn zou dit goed moeten zijn. Maar uh, ja, het moet nu wel snel gaan. Ledenraad, nieuw bestuur, die gaan weer in commissie. En zo voor het nieuwe bestuur, nieuwe raad van commissarissen. En dan ja, die directie die ook gewoon nu weer naar zijn werk rijdt. En ja. waarschijnlijk luistert. Dus het is nu een hele rare situatie. Er moet snel een oplossing komen. En dan, uh, ja, hopelijk voor Ajax is dat dan toch een richting in de goede weg. Ja, maar je kunt je voorstellen dat Kruijf gelijk heeft. Maar moet hij nou ook uh, wel consequenties aan verbinden? En dan het zelf nu ook gaan doen? Nou, hij moet in ieder geval doorpakken met zijn mensen. En uh, Kruijf zou Kruijf niet zijn als hij niet allang een aantal mensen daarvoor gepolst heeft. En als het uh, vrij korte termijn helder wordt... wie het nieuwe bestuur en raad van commissaris worden. Want Gruyf is niet iemand die alleen denkt... nou, ik ga daar op technisch beleid iets, uh, iets doen. Die heeft al lang bedacht en heel veel steun... ook uit andere geledingen voor mensen die staan te popelen... om op die plusjes stoeltjes te gaan zitten nu. Dus wat dat betreft, uh, nogmaals, zal er wel vrij snel een plan van aanpak komen. Ja, betekent dat ook veel voor het team, Tom? Denk je dat er daar dan ook vervolgens veel in gaat veranderen? Nou, de cultuur bij Ajax uh, uh, zal weer normaliseren. Ajax is met de benen ver van de grond losgekomen onder dit huidige en vorige bestuur. En er zal weer een hele normale clubsweer gaan ontstaan bij Ajax. In dat opzicht is het zeer goed nieuws voor de club. Maar eer dat effect heeft op het eerste elftal, zal nog, toch nog wel even duren. Je mag geen wonderen verwachten. Maar op termijn behoor ik wel, of eerlijk gezegd, bij de kruifens... die denken dat dit voor Ajax op lange termijn een goed besluit is. Oké. Okay. Tom van der Hek heeft gesproken. Dankjewel. Tien over half acht. Het NOS Radio 1-journalist dit. Minister Uri Roosentaal van Buitenlandse Zaken maakte gisteren bekend dat de Nederlandse militaire missie in Libië wordt uitgebreid. Krijgsmacht zal daar niet meer alleen het wapenembargo helpen handhaven boven de Middellandse Zee, maar ook het vliegverbod boven het grondgebied van Libië. Maar, zo zegt de minister, de Nederlandse F-16's gaan niet bombarderen. Wij gaan nu ook meehelpen de zogeheten no-fly zone af te dwingen.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 mensen die in opstand zijn gekomen tegen Gaddafi. Ten slotte, nog even terug naar het bombarderen. Vorige week vrijdag ontstond even de indruk dat u van mening was... dat Nederlandse straaljagers wel zouden moeten kunnen bombarderen in Libië. Dat is nu niet het besluit. Wat is er gebeurd? Ik heb het steeds gehad over NAVO-consultaties. Ik heb het niet gehad over datgene wat wij vanuit de Nederlandse regering wilden gaan doen. Voor de Nederlandse regering is van meter aan duidelijk geweest... dat wij de no-fly-zone wilden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 Straks Japan, de radioactiviteit in het zeewater bij de kerncentrale van Fukushima 1 is weer hoger geworden. Gaan we het zo over hebben met een stralingsdeskundige? Want het heeft natuurlijk gevolgen. Eerst maar eens naar Dennis. Mooi, tot nu toe een voorspelbare ochtendspits. Nog steeds, Dennis? Ja, er staan zo'n 20 files, Lara. 65 kilometer bij elkaar opgeteld. Het lijkt alsof, ja, net als de afgelopen dagen, de spits pas aan het eind een beetje drukker wordt. En uh, ik verwacht nu dat dat nu ook zal gaan gebeuren. De meeste files staan nu op de gebruik... Richting de grote steden zijn er nog steeds twee uitzonderingen. Dat is allereerst de A2 Den bosch Utrecht, tussen Culemborg en Evedingen, 6 kilometer door een ongeluk, en de A27 Gorkum Utrecht tussen Everingen en Nieuwegein, drie kilometer. De spitstrook is daar nog steeds dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een groter gebied rond de kerncentrale van Fukushima... Fukushima 1 in Japan zou moeten worden geëvacueerd... adviseert het Internationaal Atoomenergieagentschap, de IAEA. In een dorp op 40 kilometer afstand van de getroffen centrale... is namelijk een te hoog stralingsniveau gemeten. Tot nu toe moesten alleen de bewoners... in een straal van 20 kilometer hun huis verlaten. En Ook in het zeewater Later stijgt inmiddels de radioactiviteit. Gaan we over praten met stralingsdeskundigen bij de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne, Jurie Franke. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat advies? Uh, uitbreiden van de evacuatiecirkel, dat is een juist advies? Nou, wat ik heb gelezen is dat de IAA ja, het onderzoekt hè, met een, met een, uh, een speciaal uh, stralingsmeeteam... Ja. Ze hebben dus bepaalde waarden gemeten. En ze hebben tegen Japan gezegd... dit vraagt om nader onderzoek... want dit overschrijdt ook een van onze eigen criteria voor evacuatie. En Japan heeft volgens de berichten op IAEA gezegd... Van, nou, dat ze dat al lang aan het doen waren. En dat zij alle gegevens die zij tot hun beschikking hebben... ook daarvoor zullen gebruiken. Want hoe gevaarlijk is het voor die mensen in dat dorp... op 40 kilometer afstand? Nou, men heeft toch wel... Uh, Natuurlijk verhoogde saalingsniveaus gemeten in een bepaald gebied... ten opzichte van de centrale, ten noordwesten, uh, -noordwesten van, het, uh, van de centrale... op 30 kilometer afstand. Hoeveel meer, weet je dat? Uh, nou, ik heb waarde gemeten. Ja, het is natuurlijk altijd lastig om over uh, getallen te praten op de radio... maar in ieder geval wel beduidend hoger dan in de gebieden daaromheen. Mm -hmm. Ook de zee is besmet, radioactiviteit is daar open, over gegaan. Uh, uh, uh, hoe, hoe ernstig is dat? Nou, ik, heb, uh, ik volg dat ook al een aantal dagen. En men, meet op een, uh, men heeft een uitgebreid meetprogramma in het zeewater op korte en lange afstand van de, de kust. En op verschillende diepten. Men weet alle, alle radioactieve stoffen die daar in, de, in het water zitten. En daar zit inderdaad de laatste dagen weer een verhoging in. En hoe dat komt, uh, of dat nu komt doordat er uh, nog steeds lekkage is uit de centrale. Of dat, dat komt door, door zeestromingen of door, door vertraging. Hè? Want het duurt natuurlijk een te enige tijd voordat die stoffen zich uh, in de zee verspreiden. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik denk dat de reactie vanochtend van de Japanners. Uh, Oog misschien. of het klinkt wat laconiek. Hè? Men, men drinkt geen zeewater, zeggen ze. En dat is natuurlijk ook zo. <lacht> nee. uh, hè, dat, maar dat daar zijn we wel vissen in, denk ik dan. Ja, natuurlijk. Dat klinkt ook heel laconiek in onze oren. Maar op zich feitelijk is het waar. En daarnaast is het zo dat, uh, dat er natuurlijk sprake is van een enorme verdunning. Dus dat op grotere afstanden van de kust zal het probleem wel steeds minder worden. Ja, maar goed. Wat doet het met een vis? Kun je, kun je vis ja. uit die uh, omstreken nog eten? Nou, niet per definitie. Ik zou hem eerst wel goed meten. En dat ja. hebben de Japanners ook gezegd uh, dat ze dat zullen doen. Dat ze alle vis die daar uit de wijnomgeving wordt gevangen voor consumptie, dat ze die zullen meten. Ja, dat het lijkt, me heel, het lijkt me heel verstandig. Ja. En dat geldt ook alles voor wat er op het land staat, bijvoorbeeld bij dat dorpje op 40 kilometer afstand? Nou, dat dorpje ligt uh, zo'n 30, 40 kilometer uit de kust. Dus ja. dat dorpje en dit zeewater hebben eigenlijk niet nee, echt maken nee, met elkaar. Nee, dan hebben we het weer over de straling in de lucht, uh, uiteraard. Oh, maar je, je moet ja, ook ja, ja. wel degelijk oppassen met alles wat er groeit en bloeit. Nou, zeker, want uh, er, er is niet alleen maar een stralingsniveau gemeten... maar er zijn ook besmettingen op de grond gemeten. Dus dat, dat hebben verschillende bronnen al bevestigd. De Japanners zelf, het uh, ato Internationaal Atoomenergieagentschap en ook Greenpeace. Hè, die hebben allemaal eensluidende metingen... En uh, dat, dat is natuurlijk een punt van zorg. Ja. En het is denk ik nu aan de Japanse overheid om dat in, in alle bestuurlijke manieren om dat te wegen en om tot een conclusie te komen. Toch klinkt dat wel verontrustend. Heeft u het idee dat de Japanse overheid daar adequaat mee omgaat? Het is natuurlijk voor mij heel erg moeilijk om dat op zo'n grote afstand ja, in te ja, schatten. Hè. En ja. moeten we moeten alle bescheidenheid in acht nemen. Nou, met wat bescheidenheid dan? Wat vindt u daarvan? Uh, nou ja, ik denk dat de Japanners. Uh, ja, er mee bezig zullen zijn, in enorm in groot onderzoek zullen stoppen... en zullen kijken wat dat betekent voor de bevolking. En hoe die afweging ligt, moet men wel of niet evacueren? Hoe lang moet die evacuatie duren? Waar moeten die mensen heen? Hmm. Wanneer kunnen ze weer terug? Want wij krijgen toch het idee dat ze af en toe wat laat zijn met reageren. We begrepen eerder van een onderzoeker van Greenpeace... die vond weliswaar dezelfde waarde, maar die zei... Dat er moet hmm. echt in een groter gebied worden geëvacueerd. En dan ja. Ja, gaat dat nu misschien, misschien gebeuren. Ja, nou het is natuurlijk zo dat de Japanners daar in een hele andere situatie zitten dan wij hier op veilige afstand achter ons bureau. Uh, men heeft natuurlijk heel veel uh, belangen en heel veel zaken waar men rekening mee moet houden. Dus ik vind het moeilijk om daar een waardeoordeel uh, over te vellen. Waar duidt het nu op dat die stralingsniveaus weer gaan stijgen? Want het, het was een beetje rustiger rond de kerncentrale. Er komt niet zo heel veel nieuws meer naar buiten. Het leek stabieler, niet minder zorgelijk, maar wel ja. stabieler. Betekent dat nou toch dat er weer wat aan het lekken is geslagen? Of nog meer aan het lekken is geslagen? Ja, is natuurlijk wat speculeren, maar het, het kan betekenen dat het door meteorologische omstandigheden op een bepaalde plaats nu verhoogd is. Bijvoorbeeld door neerslag of door, door de wind. Ja. Um, en wij zien de laatste dagen dat de niveaus weer wat aan het dalen zijn, zij het heel langzaam. Dat wil niet zeggen dat het laag is, maar het is wel zo dat het de laatste dagen aan het dalen is, wat erop duidt dat er geen nieuwe uh, stoffen bijkomen. Nee, dat zou er dus op duiden dat, een, dat er niet extra's meer uit lijkt op het ogenblik. Nee, nee maar de, de niveaus zijn natuurlijk altijd wel op bepaalde plaatsen behoorlijk verhoogd. Goed, dat is zo. Ja. U houdt het in de gaten, meneer ja. Franke. Mocht ja. er iets zijn, dan horen wij graag van u. Prima, dank u wel. Ha hartelijk dank voor uw uitleg. Jori Frank, een stralingsdeskundige bij de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. Tien minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan weer naar Joris van der Kerkhof. Die houdt zich vanochtend bezig met de grachtengordel. Joris, waar ben je nu? Ja. Ik ben aan de overkant uh, in, het, uh, in het hotel. En in dat hotel uh, zitten mensen die misschien wel geïnteresseerd zijn... Uh, in het museum uh, aan de overkant. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. You're from Chicago? Yes. You're all from Chicago? Yes, we yes. yeah. Oké. Okay. just arrived. Um, um, wel, vandaag uh, wordt het museum geopend. Morgen kunt u het bezoeken. Voor you is... Uh, you're curious about the museum on the other side? You're curious? Very curious. I'm. I we went to the Anne Frank house yesterday because I just reread that, and um, that was everything I could have hoped for and more. But the thing I'm most curious about is the canals. And what do you want to know about the canals? Well, I wanted to know if the water was fresh and if there was a current and how it kept from getting stagnant or smelly. And um, you know, could you swim in it? <laughs> and um, you know. Er just uh, everything you could do. Heel veel vragen over hoe het met die uh, grachten ging of dat je erin kon zwemmen. Ik denk dat je swim in zwemmen. Yeah? Ja, oh that's yeah. good. Yeah, het yeah, yeah. Well, yeah, it is fresh water, not salt, so that's good. That's Dat start. Um <laughs> Well, you dare to swim in it? You're you're you're said. Well, I won't say um I don't think it's the um season to go swimming in it, but uh... Het lijkt looks like a possibility. <laughs> <laughs> and the rain certainly keeps it filled with fresh water. Oké. Nou ja, het zou kunnen dat ze het schetsen, maar het is een beetje te koud. aan het ontbijt allemaal broodjes, krentenbroodjes, kaas, vlees. Wat what are you going to do today here in Amsterdam? I'm with them. So we're doing this today. You don't know what you're going to do. Now we're actually we're going on a bus tour to The Hague and then to a museum. A museum. Uh, the Rijksmuseum? The, Rijksmuseum? Rijksmuseum. The, the, the, the, big the big one. Here in Amsterdam. Yes. Rijksdag or something like that? Rijks? I don't know. <laughs> I didn't plan this. The Rijksdag is ergens different. The Rijksmuseum. The Rijksmuseum, that's it. That's it. Okay. Well, they're rebuilding it now. We're going to go see the part of it that you can see Okay. today, among other things. And tomorrow you go to the Canal Museum. Going, uh, to, aren't we going to the Delft place today also? Yes, we're going to Delft. Delft, turn on the boat. Okay, well enjoy your day. Maybe a little shopping along the way. Shopping? Maybe. <laughs> What do you jewelry. want to buy? Jewelry mostly. Okay. Dishware? Oh, daar gaat een glaasje zure uh, oranje. Okay, well enjoy your day. Thank, Thank you very, very much. much. Yes. Here, mag ik jullie heel even storen tijdens het ontbijt. Um, aan de grachten, uh, aan het ontbijten, aan de overkant uh, opent vandaag een museum, een, uh, een museum over de grachten. Uh, wist u dat er dat nog niet was? Uh, nee, daar heb ik geen enkele weet van, uh, meneer. Nee. nee. nee. Zo... En, en, en wat voor museum is het dan? Uh... Nou, daar wordt uitgelegd hoe dat uh, gegaan is met die grachten, waarom ze aangelegd zijn uh, en, en hoe het gaat met uh, waarom die grachtenpanden zo gebouwd zijn, zoals ze gebouwd zijn. Ja, ja, ja. Ja, dat klinkt, uh, klinkt wel interessant, ja, meneer. En waar bent u van? Uh, van uh, België, meer ja, bepaald is... regio Leuven, waar ik studeer. Ah ja, in ja. Leuven hebben ze geen grachten, hè? Uh, nee, we hebben wel een klein riviertje door de stad, maar dat is ook alles. Maar wel veel mooie oude huizen. Absoluut. <laughs> wel oud. Ja, toch behoorlijk. Uh... Ja, allemaal nagebouwd, hè, opnieuw gebouwd. Zo is het, zeker oh. na de grote branden, Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2. Een uh, redelijk wat uh, moeten restaureren. Ja, dat is in, uh, in Leuven gebeurd. Daar kun je in de stad uh, gaan kijken hoe het uh, allemaal uitziet. Dat kun je hier in Amsterdam ook. Kun je in de stad gaan kijken hoe de grachtengordel eruit ziet. Maar ook in het klein, dus in dat um, vandaag geopend. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Ja, Ajax, eerst maar eens over. Drie mannen op oorlogspad. Zo zou je Johan Cruijff, Dennis Bergkamp en Wim Jonk op een foto op de voorpagina van de Telegraaf wel kunnen noemen. Met z'n drieën naast elkaar. Alle drie gehuld in een leren jek met de handen in de zakken. Zo verlaten de mannen de arena na een avondje zwaar vergaderen. Kun je lezen Lara, op die staat, ik houd of niet? de krant op, even van afstand, want ik Nog moet iets even knijpen achter? met mijn ogen. Ja, veel, misschien iets dichterbij. Veel grotere letters konden ze <laughs> bij de Telegraaf niet vinden. Kruif Windslag om Ajax staat er in de, echt de allergrootste chocoladeletters... die ze bij de Telegraaf konden vinden in de letterbak. Um, de poging van Kruijf en de Zijnen om een nieuwe koers bij de club uit te zetten. Daar gaat het natuurlijk over. Stap 1 is gezet, de raad van commissaris is opgestapt. Een nieuwe raad, misschien wel onder leiding van Johan Kruijf... als president-commissaris, kan dan de rest doen. Zoals het ontslaan van de directie. In een commentaar noemt AD Sportwereld de situatie bij Ajax... een vuile oorlog, zoals er nog nooit één... in de Nederlandse clubvoetbal is gevoerd. Want de revolutie van Johan Kruijf en de Zijne lijkt er één van voor wil, Maar dat is het, volgens de krant Allerminst. Bijvoorbeeld dat hij Cruijff gedreigd heeft om Ajax... In in zijn telegraafkolom kapot te schrijven. Volgens AD zullen we de komende dagen nog meer van dit soort dingen te horen krijgen... al staat het nog lang niet vast wie er bij Ajax uiteindelijk aan het langste eind trekt. Ander nieuws. Het Witte Huis wil niet ingaan op de berichten over CIA-agenten... die in Libië actief zouden zijn op de grond om informatie te verzamelen voor de luchtaanvallen. We hebben er eerder vanochtend al over bericht. Al Jazeera meldt het. We gaan zoals altijd niet in op veiligheidsvraagstukken. Ook is er nog geen beslissing genomen over het leveren van wapens aan de opstandelingen. Daarover houden we contact met onze internationale partners... Al dus een woordvoerder. De haven van Hamburg is niet voorbereid op de komst van Japanse containers... met verhoogde radioactieve straling. Oh jee. Schrijft de Zuid-Duitse Zeitung... want niemand weet hoe je zo'n schip schoonmaakt... en bij welk stralingsniveau komt het schip de haven eigenlijk niet meer in. Op dit moment weten ze in Hamburg niets beters... dan naar de haven in Rotterdam te kijken. En veel schepen komen daar eerst voordat ze doorvaren naar Hamburg. En als een schip in Rotterdam geweigerd wordt, dan komt het Hamburg ook niet in. Nou, moeten we even naar België, want Prins Laurent is in opspraak geraakt opnieuw. Midden maart ging hij op studiereis naar de voormalige kolonie Congo... terwijl de regering hem dat ernstig had afgeraden. In de Belgische kranten Standaard reageert de Prins op de ophef die is ontstaan. Weet u, wat men ook doet in het leven, altijd geeft het problemen. Ik sta al jaren onder druk. Mensen spelen een spelletje met mij. Prins Laurent haalt regelmatig de publiciteit, meestal omdat hij met een te dure sportwagen ergens te hard gereden heeft. In de Volkskrant een grote foto van een grote gorilla ook... met een heel klein gorillaatje op de Ach. arm. Een babygorillatje. En het lijkt wel of de baby huilt. De foto is gemaakt in de apenheul. Daar lijkt sprake te zijn van een gorilla-babyboom. <lacht> is het al zomer? Vraag je af. Dit voorjaar zijn er al drie gorilla baby's geboren... en er worden er nog twee verwacht. Het duurt nog even voordat Sinterklaas weer naar Nederland komt. Maar in Groningen is al bekend wie er niet meer mee mag doen... aan zijn intocht. De olifant. Pardon, ja, de olifant de die met een paar zwarte pieten op zijn rug altijd meeliep in de stoet. RTV Noord meldt dat een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd... met de motie van de Partij voor de Dieren om de olifanten hun pensioen te gudden. Een motie om ook vissen te verbieden in de stad haalde het niet, dus. Zullen <lacht> nou. we die vissen dan op hun rug? Ja, weet ik niet.